Levi van Eck met het nos Journaal. Nederland is volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad niet aansprakelijk voor de dood van ruim 300 mannen in Srebrenica. De advocaat-generaal adviseert de eerdere veroordeling van de staat door het gerechtshof te herzien. Moslimmannen in Srebrenica zochten in 1995 bescherming bij Nederlandse militairen. Toen Bosnische Servische troepen hen weghaalden, werkte Dutchbet mee. Volgens de advocaat-generaal kon Dutchbet niet weten dat de mannen zouden worden vermoord. De Hoge Raad buigt zich waarschijnlijk over een paar maanden over de zaak... en volgt meestal het advies van de advocaat-generaal. Er is geen vlees van zieke koeien uit Polen... in de Nederlandse schappen terechtgekomen. Gisteren werd bekend dat vlees van zieke dieren... via illegale slachthuizen is geëxporteerd naar elf landen in de EU. Maar niet naar Nederland, zo is nu bekend geworden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... zegt de zaak nog wel goed in de gaten te houden. Het vleesschandaal kwam aan het licht doordat een Poolse journalist maandenlang undercover ging bij slachthuizen. Tientallen Brabantse zorginstellingen, huisartsen en psychologen hebben de beveiliging van patiëntengegevens niet op orde. Dat meldt Omroep Brabant op basis van eigen onderzoek. De websites van de instellingen zouden niet goed beveiligd zijn... waardoor kwaadwillenden kunnen meelezen als iemand bijvoorbeeld een aanmeldformulier voor een huisarts of psycholoog invult. Deskundigen adviseren gebruikers goed op te letten... of er een slotje is in de adresbalk van een website. Daaraan is een beveiligde verbinding te herkennen. De politie gaat flink handhaven op het appverbod op de fiets. Dat zegt minister Grapperhaus. Fietsers kunnen vanaf 1 juli een boete van 95 euro krijgen... als ze met hun telefoon bezig zijn. Zeker in de eerste periode gaat de politie extra controleren... al dus Grapperhaus. Het weer dan nog. Vanuit het zuiden wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vanmiddag is het dan 1 tot 4 graden. Morgen is er kans op een paar winterse buien, met name in het noorden. En dan wordt het maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A27 van Almere naar Utrecht... heeft een kwartiervertraging tussen Almere Hout en Huizen...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 Ga naar opgevenisgeenoptie.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. De papagai, dames en heren, werkt als volgt. Men roept iets tegen het beest en een paar tellen later... hoort men precies degene wat men zo even groepen heeft weer terugklinken. Ik zal het u demonstreren. Lodder! Loren, Ja? Zeg maar, ja. Is nou er ja? hey. geen reactie, ja? Lauren! Zeg Kappiekrauw, kapiekrauw. Ja, ik hoor je wel. Wat is dat nou? Kun jij me verstaan? Je rare pappagaai, hij praat me helemaal niet naar de grappen maken. Hij praat gewoon terug. Hoe is je naam? Lorre. Zie je wel. <lacht> Hoe zei je? Lorre. Hoe is het mogelijk, hè? Lorre, kapiekrauw, kapiekrauw.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 Ik praat jou ook na. Ja, zo ken ik je weer. Jij praat mij na. Jij praat mij na. Jij aan. praat mij... Nou praat ik weer heel nou. na. Dat is een hele, <lacht> hele intelligente papegaai, hè. Even uittesten hoe intelligent meneer precies is. Luister, luister, Laura, luister eens even heel goed. Hoeveel is 1 plus 1? Twee. Goed zo. En hoeveel is 1 maal 1? Twee. Nou, ja, dat trappen ze altijd weer in, dat is leuk. Hij is toch niet zo intelligent als hij dacht. Nog één keer. Hoeveel is 1 maal 1? Twee. Nee, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik leg het je heel duidelijk uit, het is niet zo moeilijk. Ik geef jou eenmaal één een pinda. Zo wat er gebeurt dan is. Hé? Ja. Je maakt wat meer in zo'n koordje. <lacht> nou, hoeveel pinda's heb je dan? Tel maar rustig. <lacht> je hebt nu één pinda. Ja... Wat nou we weer ja, maar? Er kunnen er wel twee in zitten. Ja hoor. En Er kunnen er wel twee in zitten. Heb je dan nooit tafels gehad op school vroeger? Hier, kijk dit eens even goed na. Een oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Kijk eens goed na. Ah, er is een probleem. Nou, dan is er weer een probleem. Wat dan? Niets uit deze uitgave, maar worden vermenigvuldigd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de een <lacht> ja, Oefenboekje met tafels voor het basisonderwijs. Niets uit deze uitgaven maar worden vermenigvuldigd, zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. <lacht> Onhandig boekje. <lacht> maar wat die weer, wat De eerste som. 7,5 x 60. Kom op. Veel te moeilijk. Ah, natuurlijk niet, dan kun je dat vreemhouden dan vindt u ook al 17,5 x 60, dat is dezelfde als 15 x 30. Nou, 15 x 30 staat weer gelijk aan 30 x 15. 30 x 15 staat weer gelijk aan 60 x 7,5. En 60 x 7,5 is... 4,5. Voilà. <lacht> dat is allemaal niet zo moeilijk. Oh, dit is een mooie vrouw, zeg. Een papagaai, komt dat even mooi uit. Een papagaai heeft in zijn bakje 120 gepelde pinda's. Gepelde, hè? Gebelde pinda's om misverstanden te voorkomen. De papagaai heeft van die 120 pinda's 1 derde op. Hoeveel pinda's heeft die papagaai dan nog in zijn bakje? 119, 2 derde. <tieden> 119, 1 derde. 119, 2 derde. Doe die 1 derde bij 120. Dus 120 met 1 derde is 119 2 derde. Zover gaat het boekje niet, geloof ik hoor. Dat is, uh... Nee, is niet goed. Waarom niet? Dat weet ik ook niet. Dat vraag je nog ook nooit berekenen, hè? 1 en 1 is 2, waarom niet? <laughs> Lee, gewoon stellen, het er komt, dat weet ik ook niet. Dat schijnt niet goed te zijn. Keurlijk wel. Nee, dat schijnt niet goed te zijn, dat moet 80 zijn. <laughs> Jawel, dat moet 80 zijn en ik kan het weten ook, want ik heb geregeld op school een 10 gehaald. Nou, het werkelijk waar, ik heb geregeld vroeg op school een 10 gehaald. En weet jij waarvoor? Ik. Hier heb jij je, je boekje, hier heb jij je, je pinda, je bestudeert de stoffen, maar dat is goed, ja. Aan het eind van het schooljaar kom ik bij je terug en overhoor ik je, begrepen? ja, oh, oh, jazeker. Eind van het schooljaar, 5 augustus, dan ben ik weer terug. Dan nou ben ik 4 augustus vertrokken. Wat is dat nou weer? Wat zei jij? Dan nou ben ik 4 augustus vertrokken. Hier horen ze de brutaliteit. dan ben ik 4 augustus vertrokken. Nou, dan ben ik 3 augustus terug. Dan nou ben ik 2 augustus vertrokken. Nou, dan ben ik 1 augustus terug. <laughs> Let me tell you how it happened I wasn't looking for someone that night no, I was never You could fall in love with the first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 The heat's to just too Rings Van Zandvoort, op 106.9. een kleine paarden gaat, je weet zelf, het is je niveau in de building. Het is een heleboel in de building. Glamok. Blok. Kom in de club als je krullende hert. Hutsen zijn niveau, oké die dans al of niet? Hille, springen een kleine impala spring. Een kleine dammeer, Hutsen zijn niveau, doe normaal en neefauw. Kunnen lopen mijn hoofd en ik space niveau. en neefauw. Hut zijn niveau, doe normaal en neefauw. Kunnen lopen mijn hoofd en ik space en neefauw. Huts, huts, huts, huts. Doe normaal en neefauw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 Ze so, wilt je niet en dat omdat je kort. Night. No. Je bent een kleine jongen, hele dag op Fortnite. Man, ik ben hit net als jullie. Kom ik dan kom ik Fully. Op doen net als de coolie? Hey, ik heb stacks we dus schuwen wat bands in het publiek. Hey, ik heb stacks we schuwen dus wat bands in het publiek. <tied> het zijn nevau doen normaal en nevau kunnen op mijn hoofd en ik space en nevau. Het zijn nevau doen normaal en nevau kunnen op mijn hoofd en ik space en nevau. <tied> Doe normaal en nufou. Huts. Huts. huts. Oh, doe uh, en Huts. Ey, doe normaal en niveau. Ik gekke kaart hier met 10k en niveau. Huts. Ik steek het in de muur en niveau. En ik haal het uit de ah, motherfucking yeah. muur en niveau. Huts wordt gestort en niffo en ik blow het in de motherfucking store en okay. niffo, huts. Die slangen worden leren niveau huts. Die slangen worden leren en nifo, huts. Ben ik in bloed, dat scheur de hele tent groot. groot. Hele tent bloot, Brood. hele tent rood. Red. Geen remblok, ik moet racen naar die finish. Racen naar die finish, R racen naar die finish. En die tatties op mijn been laten smelten het boter. Op hoge high top, domme swag op motor. Rolex, boss down, alle kanten glimmen. Eh, nek je die alle kanten glimmen. And if do no more, and never I'll put a lot more hoof in its face and nevo, it's, and never do no more, and never I'll a lot my in its based, and never do no <laughs> and Jong ah, en ah, ah. dom, dat is roekeloos. Wow. Fokken spaarrekening, ik stek een doos. Nee. En er is geen ene moeite wat ik doe voor hoes. Ik moet het pakken voor de fam, nigger, hoe dan ook. Ha. Ik ben in de trap, met de dikke stack. Niggers gooien shots. Maar ik intercept, kraal. Als die nigger test, voel ik me die vlidder mes. Swagger had ik sinds de crash. Die op mijn vind ik het Gucci, jacka, Gucci, polo en muts. En met AK, mijn hart koud, geen slush. Je bitches op mijn huid, want ik weet dat ze me lust. Voel je in die shit, die gaat niet met de naar binnen bus. in de club met straight face, no smile. Word niet gefouilleer, ik ook ken mijn profile. Ik ben even lekker, er is sowieso star. Die nigger swagger jacken, want ze hebben no style. Kraal, kraal. Ja, toch een dierenmensch. Jullie zijn goed losgegaan op die Piet en Neville. Als je een kleine losgeslagen met, maar nu gaat je niet gereënvindend staan er in de faggie. Meloeshoed, Allah. Zeg die paardengaatjes, de Party, Esco, moed lokos, het zijn nevo. Hier is het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl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 My bed sheets smells like you Everything is covering something brand I'm in love with your body Come on be my baby come on Come on big I'm in love baby, with your body, body. On, my baby come on Come on big I'm in love baby. with your body Come on be my baby Come on, on big I'm my in love baby. with your body Everything is covering something brand I'm in love with the shape of you Solo donde no, no. Te deja llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar y Te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios peras Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás Estás conmigo Mordiendo mis labios peras, Que nadie más está en mi camino I yeah. Think I don't wanna go into you Try to hide But I can't have you We're bound to break And my hands Are tied